1 uur. Dit is Radio 1 met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Een werklunch met een succesvol ondernemer in het buitenland. Vandaag producent van microgroenten Rob Baan. Nu eerst het NOS nationaal Hier is Dorald Megens. Goedemiddag. Politieke hervormingen in Turkije aangekondigd door premier Erdogan. Opnieuw maakt een onderdeel van OAT een doorstart... en arrestatie in verband met beschieting advocaat in Waaleren. Het is zonnig en helder en er waait een straffe oostenwind. De kustprovincies zijn op het IJsselmeer matig tot vrij krachtig. Morgen woensdag blijft het zonnig. Donderdag in de namiddag en vrijdag dan volgt een weersomslag... met meer bewolking, regen en minder wind.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 Opnieuw wordt een onderdeel van de failliete reisorganisatie OAT Groep overgenomen. OAT Business Travel komt in handen van Munkhoff Groep. Dat hebben de curatoren bekendgemaakt. Munkhoff is een reisorganisatie uit het Limburgse Horst met onder meer zes zakenreisfilialen. De organisatie neemt de vestigingen over van OAT in Amsterdam, Delfzijl, Helmond, Holte, Schiedam en Veenendaal. En veertig van de 53 medewerkers houden hun baan. Vanochtend werd al bekend dat het Owad busbedrijf... en Owad dochter SRC cultuurvakanties worden overgenomen. Een bijna 5000 jaar oud graf is gevonden in Twello. Het skelet in het graf is vergaan... maar een bruin silhouet in het zand geeft aan waar en hoe de dode heeft gelegen. En dat is bijzonder. Het complete graf wordt vandaag gelicht. Pas erop zou je zeggen als je dit hoort. De grote graafmachine die in een kuil gaat graven... ...die ervoor zorgt dat wat er opgegraven is uiteindelijk hier in Twello weggehaald kan worden... ...om ooit eens een keer tentoongesteld te, te laten krijgen. Lucas Murkens is uh, de archeoloog uh, die het gevonden heeft. En hij vertelt wat we zien als we in het kuiltje kijken. Dat is een vuursteen en bel die daar ligt aan de voeten. Dan uh, onder de benen ligt een, uh, een in elkaar gedrukte aardewerken pot, een beker... Wij noemen dat een standvoetbeker. Er zit versiering op. Die bekers, daar is het idee van dat ze gebruikt werden om nou ja, alcoholische dranken in te stoppen. En die werden als zodanig meegegeven in het graf. Daarnaast, vermoedelijk de hoogte van de handen, hebben we ook nog een vuurstenen mes gevonden. Ik zie er geen uh, lichaam in. want Er wordt gezegd, ja, we moeten nu naar de andere kant op lopen. Dan zien we het misschien wel. Oh, zo. Nu zie je de hurkhouding. Kijk, daarachter daar uh, daar zie je het, uh, nou, de verdikking van het hoofd, zeg maar. Ja. Onder de wervelkolom. En dan uh, de afdruk van hun benen in, uh, ja, in de hurkhouding. Opgetrokken ja. benen. Ach, op die manier. Maar het kan ook zijn dat jullie de vorm er zo in hebben gelegd. Nee, nee. dat kan niet. want. Uh, <laughs> het... Het tekent zich duidelijk af van, uh, ja, van de natuurlijke ondergrond. Het is een wat ja, bruinere verkleuring. En de bijzonderheid zit hem in dat het echt al van heel, erg lang geleden is. De bijzonderheid is dat het een, een graf is dat uh, ja, tussen 4.500 en 5.000 jaar oud is. En uh, uit die periode, nou ja, daar hebben we dus uh, nog bijna niks van onderzocht. En we weten eigenlijk heel weinig over die culturen. We hebben het hier over de prehistorie. Er zijn geen geschreven bronnen uit, uh, uit bekend. Dus alles wat we over, uh, ja, over die, uh, die periode weten van uh, onze geschiedenis... moeten we eigenlijk halen uit de archeologie. En de keul wordt dus in zijn geheel meegenomen. Het graf wordt meegenomen. Daar is die graafmachine voor, er wordt een bak ingezet. En die bak wordt omhoog getild en uiteindelijk op een wagen gezet. En de gemeente Twello uh, ingereden. Niet meer tussen het maisveld en de rietgedekte boerderijen... Hier dat graf, maar ergens naartoe waar het eerst verder onderzocht wordt. En dus later tentoongesteld. Vanuit Twello hoor u een verslag van Joris van de Kerkhof. Dit is het NOS-journaal, het door Alt Megers. Man van 27 uit Eindhoven is vanochtend opgepakt voor de beschieting eerder dit jaar... van advocaat Marcel Senders bij zijn huis in Waalre, de politie.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 En kort daarna werd de brand gesticht op zijn kantoor. Sanders is zelf verdachte in een onderzoek naar fraude. In de Iraakse hoofdstad Baghdad zijn in een paar minuten tijd vanochtend... op verschillende drukke plaatsen autobommen ontploft. Daarbij zijn volgens de politie zeker 42 doden gevallen. Aanslagen werden gepleegd in Shiïtische wijken... onder meer op een markt en op een parkeerplaats. Het aantal terreuraanslagen lijkt alleen maar toe te nemen in Irak. Vooral op Shiïtische doelen. Sinds april zijn al meer dan 4500 doden gevallen. Straks over drie kwartier, twee uur... begint minister Dijsselbloem van Financiën... zijn gesprekken met de oppositie... om genoeg steun te krijgen voor de kabinetsplannen en ze zo door de Eerste Kamer te krijgen. Margreet Boer in Den Haag. Magreet, goedemiddag. Goedemiddag. Met uh, wie gaat Dijsselbloem spreken straks? Nou, om tafel zitten zeven oppositiepartijen. En dan heb je het over CDA, D66, ChristenUnie, GroenLinks, SGP... ook de Partij voor de Dieren en 50+. Plus. En afgemeld hebben zich de PVV en de SP. Uh, die zijn tegen het kabinetsbeleid... en ze vinden het dus een zinloze exercitie... deze bijeenkomst op het ministerie van Financiën. En ook de coalitiepartijen schuiven aan... VVD en Partij van de Arbeid. Dus ja... Het moet een redelijk grote tafel zijn daar op Financiën... want er zitten toch negen partijen en minister Dijsselbloem zelf. En dat zijn dan de specialisten van die partijen, niet de fractievoorzitters? Hè? Ja, de financieel specialisten die zitten daar. Want ja, het gaat nu toch echt om die cijfertjes achter de comma. Dus vandaar deze mensen. En euh, ze zijn ook bang dat je anders precies hunzelfde debat krijgt als vorige week... als je de fractievoorzitters daar neerzet. En het gaat hier natuurlijk om het handwerken. En als het dan echt spannend zou worden... dat zal niet vandaag zijn, maar later deze week... of, of mensen dreigen af te haken... of euh, er moeten knopen doorgehakt worden... dan zullen de echte politiek leiders wel om tafel gaan. Ja. Dus het is goed om die achter de hand te houden. Maar vandaag zijn het uh, specialisten. Dus vanmiddag dan komen die specialisten, die cijferspecialisten... die komen met, met hun plannetjes en met hun berekeningen... van wat ze, mm. wat ze graag willen. Nou, nou, dat denk ik niet. De verwachting is, in ieder geval die oppositiepartijen zeggen... wij komen met niks. Wij zijn uitgenodigd door minister Dijsselbloem. Aha. En wij kijken dus allemaal naar de minister van Financiën. Hij heeft ons uitgenodigd. Laat hij maar komen met een spoorboekje. En hoe hij denkt dan zaken met ons te gaan doen. Oh, Oké. Okay. En wat zou er dan in dat spoorboekje kunnen staan? Nou, de oppositiepartijen hopen dat hij met een alternatief plan komt. En de vraag is dus, ja, is dat zo? Uh, en ze hebben nog vragen natuurlijk. Die 6 miljard aan bezuinigingen, is die nog steeds hard? En er is nog een hele andere belangrijke vraag. Wil minister de heel groot akkoord sluiten met de partijen... ...of wil hij deelakkoorden gaan sluiten? Een aantal partijen ziet niks in een groot akkoord... ...dan krijg je zo'n lenteakkoord als we vorig jaar gehad hebben. Ja. Uh, nou, wat wil de minister? Dat soort procedurele vragen zullen vandaag aan de orde komen... ...en dan kan het best zijn dat er al wat partijen afvallen vandaag... ...en dat de tafel later van de week wat uh, kleiner is. Uh, maar goed, dat is allemaal uh, onduidelijk nog... ...maar het zal vooral procedureel zijn, is de verwachting. Ja, ja. daar heeft hij nog niks over gezegd... ...of hij na, streeft naar één zo'n akkoord of, of deelakkoorden... ...daar heeft Dijsselbloem zelf nog niks over losgelaten. Nee, dat is nog totaal onduidelijk. De VVD heeft wel gesproken van laten we dit met deze partij doen... en iets anders met een andere partij. Het CDA wil graag deelakkoorden. Maar er zijn ook partijen als D66 die zegt laten we één groot akkoord maken. Want alles hangt met alles samen. Dus dat zal ook duidelijk moeten worden waarop afgekoers gaat worden. Om twee uur straks over drie kwartier. Dan beginnen ze aan die gesprekken. Margreet Boer, dankjewel. je en vanmiddag begint in Antwerpen het WK-turnen. Vandaag komen de mannen in actie tijdens de kwalificaties. Alle ogen zijn in eerste instantie gericht op Epke Zonderland, Olympisch kampioen aan de rekstok. Edwin Cornelis, onze verslaggever, doet verslag van dat WK. Edwin, uh, gaat hij voluit vandaag, Zonderland? Uh, ja voluit voor zover nodig is om in ieder geval de finale te bereiken. Dus hij zal niet alle risico's gaan nemen zoals hij dat wellicht in de finale doet. Maar wel wat genoeg moet zijn om bij de top 8 te eindigen in de kwalificatie. Dat is de eis om je te plaatsen voor de finale. De wereldtitel, je zei het al, is de enige titel die nog ontbreekt op zijn uh, cv. Hij is uiteindelijk Olympisch kampioen geworden. Hij was wel Europees kampioen, World Cup winnaar. Maar ja, die wereldtitel die uh, heeft hij dus nog niet te pakken. Wel twee keer tweede geworden. En dat gaat hij doen met een oefening uiteindelijk in de finale die niet zo moeilijk zal zijn als een gouden Olympische oefening, dus die triple, die drie vluchtelementen op een rij... die we gezien hebben in Londen, die laat hij in Antwerpen niet zien. Hij maakt een combinatie van twee keer twee vluchtelementen. Dus hij doet er twee, een, een tussenzwaai en nog eens twee. En oh, zijn moeilijk. inschatting is dat dat genoeg moet zijn. Ja, ook moeilijk, ik ja. doet hem niet na. Dat, <laughs> uh, dat moet genoeg zijn, uh, denkt hij, om uh, in ieder geval... voor het eerst in zijn carrière wereldkampioen nou. te worden. Juri Vergelder komt vandaag ook in actie, maar die uh, zat met een blessure aan zijn hand. Een ontstoken wond. Uh, heeft hij daar nog last van? Uh, nou, in ieder geval uh, niet zoveel last uh, dat het hem belemmert om mee te doen. Ik uh, heb hem vrijdag gezien tijdens de training. Toen uh, uh, maakte hij een fitte indruk en uh, hing die lang in de ringen. En uh, maakte hij ook een hele stabiele indruk, een getergde indruk. Dus ik had de indruk dat uh, Jury van Gelder in ieder geval klaar is voor het uh, WK. Ja, die wond aan die hand, dat was wel een hele vervelende blessure. Want uh, ja, die ringeturners die hebben van die leertjes om hun handen. En dan precies op die plek waar die wond zat. Dus dat drukte erop en dat deed ontzettend veel pijn. Hij zei, ja, vorig jaar heb ik geturned met een gebroken hand... Dat deed ik nog liever dan turnen met die wond. Maar het is in ieder geval in zoverre genezen dat het, een, dat het mogelijk voor hem is... om in actie te komen in Antwerpen en om zijn beste te kunnen te laten zien. Laten we niet vergeten, in 2005 werd hij een keer wereldkampioen aan de ringen, Maar ja, dat is alweer acht jaar geleden. Dus het wordt wel weer eens tijd. Ik dank je wel voor deze update. Edwin Cornelissen vanuit Antwerpen. Nu verkeersinformatie. Jolanda van der Velden bij de ANWB. Jolanda. Biedag, Dorald. Een aanrijding op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen rudolf Arendsveen en Hoogmade 4 kilometer. Zijn daar twee rijstroken dichter, blijft er maar eentje open. Verkeer richting Den Haag kan eventueel ook omrijden... vanaf Knopenburgerveen Burgerveen via Sassenheim over de A44 en de N44. Nog een keer de hoofdpunten uit dit uitgebreide NOS-bulletin. Politieke hervormingen in Turkije zijn aangekondigd... in een langverwachte toespraak door premier Erdogan vanochtend. Opnieuw maakt een onderdeel van OWAT een doorstart en arrestatie... in verband met de beschieting van een advocaat eerder dit jaar in Waleren. Dit was het uitgebreide NOS-journaal van 1 uur. Zometeen hier op Radio 1. Jurgen van den Berg weer en zijn collega's van de NCAV met lunch. Vluchtboeken, hotel erbij, vlieg vliegwinkelen. Op 4.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 Dit is Radio 1. NCRV. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Een werklunch met een succesvolle ondernemer in het buitenland. Dat doen we iedere maandag al de afgelopen weken. Vandaag is het uh, producent van microgroenten Rob Baan. Voor de reportageserie In de Praktijk zijn we deze week onder truckers. Minister Asje zoekt namelijk jonge chauffeurs. Omdat de groep vrachtwagenchauffeurs snel vergrijst. En na half twee is Stand.nl de stelling dan. Het is goed dat werknemers salaris inleveren om het bedrijf te redden. 4% van de werkgevers heeft dit jaar aan het personeel gevraagd om salaris in te leveren. Dat blijkt uit onderzoek. Zou dat niet veel meer moeten gebeuren in deze tijden van crisis? Dus vandaar die stelling. Bent u het daarmee eens of oneens met die stelling? SMS dat naar 7070. Dat kost 50 cent. U mag gratis bellen. 0800-1101. De website is er. www.stand.nl. En ik kunt Twitter eens of oneens. Doe het dan met Hekje Standpunt. Dit is Radio 1, de Werklunch. Ze zien er meestal uit als tuinkers, maar ze kunnen naar alle smaken: noten, wortel, rucola of limoen. Microgroenten of crash zoals ze worden genoemd. En ze worden bijvoorbeeld gebruikt door Chef Cox van toprestaurants, die hun eten een speciale smaak willen geven. En een van de grootste Europese producenten van microgroenten komt uit Nederland, dat is Coppert Crash. Nou, iedere maandag praten we met uh, Nederlandse ondernemers die zaken doen in het buitenland. En vandaag hier in de studio Rob Baan. Hij is directeur van Copper Crest. Hartelijk welkom meneer Baan. U hebt ook wat meegenomen. Een, uh, een doosje microgroenten. Ja. Wat, wat staat hier precies? <coughs> het zijn allemaal de smaakjes die wij verkopen momenteel in Nederland en daarbuiten. 99% is export. En uh, dit smaakt bijvoorbeeld naar... Uh... Een glaasje pasties. Kijk aan. en Even voor de luisteraars beschrijven. Het is een klein bakje. Nou ja, laten we zeggen... Uh... Het is, uh, we telen op cellulose. Het is een uh, medium dat uh, schoon is. Voedselveiligheid is heel belangrijk bij ons. En uh, daar zaaien we op. En dan uh, na een week of twee, drie is het product klaar om uh, verzonnen te worden. Ja. En, en dan hebben we dus een, een, een, een, een, ja, een plantje, zeg maar. Ja. Een klein plantje met, uh, met een paar groene blaadjes eraan. Ja. Nou, ik ga het proeven. En je zegt pasties. Ja. Yo. En hier word je niet dronken van. Nee, deze, deze kan je ook uh, veel nuttiger Ja, ja. ja. Um, en, en, en zo zijn er dus, laten we zeggen, in deze vorm nog veel meer. En die ja. smaken dan weer naar iets anders? Ja. ja. Uh, knoflook, uh, radijs, uh, zout, uh, sinaasappelschil, uh, van alles. Ja. Beukennoten. En waar kunnen uh, onze luisteraars dit soort uh, spullen tegenkomen dan? Als je een goede groenteman hebt in de buurt, dan kan je dat dan vragen. Onze product is best wel beroemd uh, voor de, de hobbykoks. En de horeca Groothandel... Nou, je kent de bekende namen, grote namen wel... die voeren het allemaal. Ja. Ja. Maar ook in, in de restaurants dus... waar, waar topchefs hun, hun ja. prachtige producten bereiden... Daar, ja. daar, daar levert u ook aan. Dat zijn mijn klanten. Ja. Ja. Maar dan zegt u bijvoorbeeld net knoflook... maar waarom pakt hij niet gewoon een knoflookteentje? Nou, het knoflook, het voordeel van deze knoflook is... dat je geen morning-after-smell hebt. <laughs> Kijk, dat dan weer wel. Ja. Intussen proef ik gewoon... Ja, inderdaad. Het ja. is knoflook. Ja. Hoe kan dat? Nou, dat is de natuur, Het is niks bijzonders. Uh, het, is alleen, het, is, het is onbekend. Er zijn zo'n 200.000 planten in de wereld eetbaar. En daar eten er maar misschien een stuk of twintig van. Dus dat is een enorme grote markt. Dus, dus dit is een plant die uh, naar knoflook smaakt. Ja. Uh, die, die, die maakt u dan? Ja. En dat doet u uh, in Monster, in het Westland. Maar ja. jullie hebben ook allerlei internationale klanten. Ja, ik, uh, wij verkopen Nederlandse grote handelaren en die exporteren over heel de wereld. Daar is Nederland beroemd in. Uh, Nederland is de grootste exporteur van sinaasappelen in Europa. Nou, u weet hoeveel er er staan in Nederland, dat, niks. Maar wij kunnen heel goed exporteren. En waar ik dus niet kan exporteren, wordt Amerika, daar hebben we een eigen bedrijf hier. Dus dat zit daar in Amerika? Ja. ja. ja. En u bent heel druk bezig met Japan? Ja, daar gaan we van de winter beginnen met een, uh, een project. En hoezo Japan? Um, nou, eigenlijk is het wel vrij uniek, want uh, dit idee heb ik zelf in Japan uh, geleend. En het is wel heel leuk als je voor heel veel geld terug kan sturen, natuurlijk. Dat, uh, <laughs> Japan is dat bij ons gedaan, dus dat kun je ook een keer terug doen. Maar Japan is een land waar de, de keuken heel verfijnd is, en waar heel veel van mijn smaken niet bekend zijn. En dus is het de bedoeling om dat daar nu te introduceren? Nou, kijk, je moet nooit een, een duur product in een goedkoop land kwijt willen raken. Dure producten horen in dure landen. Nou, Japan is een duur land. En het is ook geen goedkoop product. Dus dit moet dan ook... Uh, ja, daar kan ik de goed kwijtraken. Wat, wat, wat, wat kost, wat kost zo'n bakje pasties, zeg maar? Uh, voor de consument denk ik 2 euro. Oh, dat valt nog wel mee. Jawel, jawel. Maar als je een restaurant hebt en je hebt flink wat nodig... dan ja. wordt het toch een uh, investering. Ja. En we exporteren in Japan. Het, het vliegt nu naar Japan toe, maar dat vind ik een beetje... Een beetje overdreven. Dus je wilt het daar ook gaan ontwikkelen? Gaan daar op. produceren, ja. Ja. Ja. ja. Maar dan moet je dus zaken gaan doen in Japan. Ja. Weet, hoe goed is uw Japans? Uh, op tuinbouwniveau best wel redelijk. Oh, okay. uh, ja, Die komen nog sinds 83. Uh, ik heb altijd in de zaadindustrie gewerkt, dus ik ken Japan redelijk goed. Uh, van noord naar zuid. Uh, maar ik, ik werk altijd met goede tolken. Dat is, uh, dat is Japan ook... Als je in Japan mensen ontmoet die goed Engels spreken... is er meestal iets mis mee. Uh, Want? Nou, dan hebben die mensen of te lang in het buitenland gezeten... zijn ze geen echte Japanen meer of ze zijn heel goed in talen, maar niet in zaken doen. Dus ik werk graag met mensen die dus niet zo goed Engels spreken... met een goede tolk ertussen. Don't trust the man from the mountains. The man from over the mountain. ja. ja, ja. ja. Dat is een uitspraak, begrijp ik daar, die u vaak hoort? Nou, dat, nee, dat heb ik geleerd op een, uh, in, een, in een training. Uh, Japan is een land met heel veel berg, net als Zwitserland eigenlijk. Uh, grote kloven, grote valleien. Dus alleen in de vallei heb je communicatie met elkaar. Dus mensen in de dorpjes achter elkaar kennen elkaar allemaal. Maar als je iemand dan tegenkomt die over de berg heen geklommen is... er zal wel iets mis mee zijn. Dus mensen die iets niet helemaal compleet juist hebben... de man from over the mountain, dat, dat, dat ja. was niet. Dus, dus iemand die daar vloeiend Engels spreekt... daar zegt u ook van, dat, daar heb ik eigenlijk niet zoveel aan. Daar heb, de... heb ik twintig jaar lang ingetrapt, ingetrapt, dat ik het daarmee moest doen. en Dat heb ik helemaal afgeleerd. Ja, dus u zoekt nu echt mensen die gewoon verstand hebben van, uh, van, van dit product? Top mensen, en, dan, uh, ja. Ja. en mijn partner spreekt een heel klein beetje Engels. En als we met, met een biertje bij, kunnen we best wel Engels praten met elkaar. Maar als er over zaken gaat, dan schrijft hij heel slim zijn tolken tussen. En ik dus ook. En u doet daar ook zaken met een lokaal familiebedrijf? He? Ja. Waarom? Ja. Nou ja, ik, ik ben erg gecharmeerd van familiebedrijven. Dat niet de korte termijn belangrijk is, maar de lange termijn belangrijk is. En uh, dat is een beetje de kracht van familiebedrijven. Dus ik heb te maken met een uh, familie die, die net zoals wij bezig zijn met, uh, met een tweede generatie. En uh, dat vind ik leuk. Uh, wat zijn de, de tips en de trucs dan om, om zaken te doen in Japan? Nou, als je het snel wil doen, forget it. Tijd nemen? Ja, echt tijd nemen. Dat horen we vaker. Ja, maar dit is, dit, dit, is, dit is het land van superveel tijd nemen. Dit is, uh, uh, ik denk dat deze relatie nu ongeveer tien jaar bestaat. En pas nu gaan we in deze fase in. Ja. En waar zit hem dat in? Dat zij achtwarend zijn? Of is er alles even tegen licht te willen houden? De regelgeving in Japan is ingewikkeld. Het is een complex land... Uh, ja, ze moeten alles onderzoeken. Ze onderzoeken alles tachtig keer en, en, en diepgaand. En als ze er ook ingaan, dan gaan ze ook van de volle overtuiging in. Heel veel andere landen zeggen van nou kom maar, we kijken wat schip strandt. En dat zal je in Japan niet meemaken. Nee. Het, het geld is gereserveerd. Ze zijn in de startblok, het gaat niet gebeuren. En, en valt het dan goed met ze te onderhandelen of, of zaken te doen? Met Japanners moet je altijd praten over lange termijn. Als je een korte termijn klap wil maken, dan, dan kom je er gewoon niet. Dat, uh, niet, niet, mijn, niet binnen mijn ervaring. Dat, uh, ik, ik, als je over lange termijn praat, samen, samen, samen, dan snappen ze het. En dan, dan is ook dat, dat korte termijn geld dus niet zo belangrijk dan ook meer. En altijd mooi de verhalen over de rituelen. Hè? Want dat horen ook wel van mensen die zaken doen in China. Wat, wat, wat komt u in Japan tegen? Wat moet je vooral wel en uh, vooral niet doen? Um... Nou, je moet altijd de oudste meneer, dat is de belangrijkste. Dat houdt het heel goed in de gaten. <laughs> okay. en, en dan ga je weer, die man die Engels praat, neig je naartoe te gaan. Maar doe dat nou niet. Die oudste meneer, praat via iedereen met die oudste meneer, anders dan gaat het mis. Dus dat is een belangrijke uh, tip die u geeft. En we hebben zelf wel eens iets meegemaakt dat u dacht: oh, wat stom dat ik dat nou zo heb aangepakt. Vond. Nou, ik, ik werk altijd in het veld. Dus dan, dan ben, je, ben je vuil, modder en dat soort dingen. En dan, uh, ja, als je dan s'avonds weer naar een receptie moet met je modderschoenen... en die moeten dan weer uitgedaan worden... en dan, dan moet je als feestelijk opletten. Dus je moet altijd zorgen dat je... Dat je dat je extra paar sokken bij je hebt. Altijd zorgen dat, want als het iets vies is, dat is uh, dan in, in. En nou, je hebt niet altijd de kans om je iemand te verschonen. Zo. Dan is de deal uh, getorpedeerd, ja, mocht ja, dat het geval ja. zijn. zijn. Komen zij ook wel hier om, om, ja. om te kijken? Ja. ja, ja en, en is ik, dat dan het stereotype beeld van een bus... die wordt uitgeladen met Japan... die allemaal foto's staan te maken van deze prachtige plantjes? Nou, uh, daar kijk ik wel mee uit. Want mijn bedrijf is dan best wel een beetje hoop geheimen. Dus ik ben ik, ik, ik, heel selectief... Ik, er komen veel Japanners in Nederland, maar meteen. We zijn uh, met Sendai bezig, meer dat gebied kent. Dat is het overstroomde gebied van de tsunami. Uh -huh. En dat is een soort van Wiering en Meerpolder. En ik heb die associatie getrokken van... Wiering Meerpolder is nu heel vruchtbaar... en een heel mooi tuinbouwgebied met heel veel kassen. Dus dat kan je daar ook dat doen? Dat zou je in Japan ook nu kunnen gaan doen. Dus we hebben wel hele delegatie Japanners gehad. Maar en die laten we dan hier zien hoe dat, hoe dat in de Wiering en Meer ja, gaat? Ja, behalve halen <laughs> Ja, want daar zitten allemaal geheimen. Ja, ja. En voor je het weet maken ze het na. Ja. Ja. Wat, is, wat is er zo leuk om uh, in, in deze business te werken? Um, dan moet je een beetje mijn historie kennen. Mijn, mijn vader heeft mij uh, opgevoed in de Kennemenduinen... met plantjes en beestjes en zo. Dus ik heb veel verstand van de natuur, plukken natuur... wat je in de natuur, natuur kan eten. Ik heb een landbouwopleiding. in, in zo'n 90 landen gereisd. Ik ben gek van koken, ik hou enorm van koken. En als je dat allemaal met elkaar optelt en dan innovatie... Nou, dan kom je hierop uit, het kan uit, niet anders... En, en bent u zelf ook nog ook, ook dingen aan het uh, ontdekken? Er ja, ja, ja, ja. komen steeds weer uh, nieuwe smaken uh, bij. Ja, ja, we hebben nu weer wat smaken... Van het voorjaar heb ik met de Koreaanse monniken in de bergen... Uh, uh, kruiden te plukken. En die ga ik volgend jaar introduceren. En dan zegt u tegen hem, van, uh, wijs mij eens wat, wat planten aan... waar een bijzondere smaak aan zit? Ja, ja. En dan gaat u daar een link mee leggen. En dan gaan we koken en dan gaan we kijken wat er met je mee kan. En kijk, als het heel gewoon smaakt, dan... Uh, een koolsmaak zoek je niet meer, maar... Want dat een extreme is wel. smaak. Maar ik heb hier bijvoorbeeld een smaak... die smaakt naar uh, overrijpe camembert. Mag ik eens proeven? Het <lacht> is gewoon een plantje, ongelooflijk. Er gaat nu een doosje open, zo'n klein bakje. Er zitten flinke bladeren Flink in. Een blad, ik zal een klein stukje geven. Ja, want dit zijn echt wel bladeren die je zeg maar aan Die Hier kan heeft. ik de morning after gunnen bij garanderen, trouwens. <lacht> Dit is uh, een hele volle, zware smaak. En uh, nee. we hebben het vergeleken, maar het is echt een overrijpen. Zelfs de ammoniakgeur van overrijpe camembert, die proef je. Ik vond die vorige twee lekker. <laughs> ja, ik snap het. Maar ongelooflijk dat dit, dit is gewoon in de natuur maar te als vinden Als je bijvoorbeeld met, met, met uh, kip iets wil maken of zo, met kaas. dan kan je nu gewoon een blad erin rollen. Dat is weer veel, veel schoner en het ontploft niet enzovoort. Dus het is heel mooi. Het is een prachtig bedrijf, volgens mij, wat u geeft. Al verdere plannen? Japan is dan de volgende stap? Ja, ja. mijn visitekaartje moet ik je tonen van Coppercress, Monster... net als die, die, die, die parfumflesjes. Coppercress, Monster, New York, Tokio... en dan heb ik graag een Barcelona erbij. Barcelona ook? Ja. Kijk aan. Maar dat is het volgende, de volgende plannen? Ja. ja, eerst Japan. Fijn dat we er even over konden praten... en er ook een beetje van konden proeven hier. Rob Baan, hij is dus directeur van Coppercress. Hartelijk dank. Ja. In de praktijk... De lunchverslaggever op werkbezoek. Meer jongeren moeten vrachtwagenchauffeur worden... en daarom heeft Transport en Logistiek Nederland een plan ingediend... bij minister Asscher om dat voor elkaar te krijgen. Maar chauffeur, dat is toch lange dagen en uh, balletjes uit automaten... zo dat soort clichés. Met andere woorden, is het eigenlijk wel leuk en slim om vrachtwagenchauffeur te worden. Maarten Bleumers zoekt het deze week uit. Hij zal vanmorgen instappen bij Ronny van Lievenstein. Chauffeur bij het transportbedrijf CTS Group in Nieuw-Vennep. Maar dat liep allemaal eventjes iets anders. ja, Dit zijn nog twee dozen. Die staan ook op Schiphol. Die komen we nog aan. Die komen we nu nog aan. Ja. Wat is er aan de hand? Ja, er staan nog twee dozen op Schiphol. Die moeten nog uitgeslagen worden. Die van de hoeveel? Op, van de 2610. En letterlijk twee doosjes. Twee doosjes, ja. ja. En mag, dus de vracht mag nog niet weg. Nou, een lekker begin van de week. Ja, mooi, hè? Nou <laughs> ja, lekker op maandagochtend. Ja, je bent wel uh, flink bezig geweest. Ik ben uh, Arthur van Dijk en sinds 1 september de nieuwe voorzitter van Transportlogistiek Nederland. Vorige week met het plan gekomen samen met minister Ascher om uh, jongeren aan een baan te helpen. Uh, als chauffeur specifiek? Hoe nijpend is het probleem? Nou, als je. Uh... En dat is altijd uh, soms wel eens tegendraad als je nu kijkt naar de markt van de chauffeursmarkt. dan zie je eigenlijk dat sinds 2012 12 of 6.000 chauffeurs werkloos zijn geworden. Maar als je kijkt naar uh, een paar jaar verder, en dan praat ik over 2015 en verder. dan zul je zien dat de vergrijzingsgolf enorm is. en dat we uh, behoeften echt, uh, aan duizenden chauffeurs zullen hebben. Is, wordt er zelfs al nog verder gekeken? Want het gaat nu om 2.000 jongeren. Zal daarmee het gat gedicht worden? Nee, absoluut niet. Bij bijvoorbeeld... Hoeveel plaatsen zijn er nodig dan eigenlijk? Hoe groot is dat gat? Nou, ik denk dat u eerder aan 10.000 mensen moet denken dan aan 5.000 mensen. En wellicht zit ik dan ook nog wat... Er uh, zijn de ramingen nog laag, maar laat ik het voorzichtig zeggen. Zeker uh, tussen de 5.000 en 10.000 mensen in eerste instantie. En ik denk daarna nog meer. Ja, Ik kom even bij je, Ronnie. Ronnie loopt uh, de cabine in, gaat even wat nakijken. Dit is jouw huisje. Dit is mijn uh, vaste huisje, ja. Ja. Als je tenminste de weg op gaat. Ja, als we <laughs> nog weggaan, ja. Nou ja, weggaan we sowieso, maar. Ja. Hey, doen. Jij bent een jonge chauffeur. Hoe, hoe oud ben je? Ik uh, ben nu nog 19. Ja. Ja. Tijdens die ritten kun je natuurlijk niet zoveel. Hoe vermaak je je? Ja, ik heb uh, mijn eigen muziek dan op. En dan zit ik mee te zingen of weet ik veel... En, uh een beetje andere auto's kijken, kijken of je nog uh, wat leuk ziet of zo voorbijrijden of een beetje als je een mooi landschap hebt dat je een beetje naar het landschap zit te kijken. Ja. ja. En maar ik heb eigenlijk altijd heb ik uh, wel muziek op staan. Zit er Zitten wel uh, redelijk. Oké, okay, deuren dicht. Laat me horen. <laughs> laat me horen. Dat is wel leuk. Harry Potter. Hey, nou, Harry Potter. Ja, Harry Potter. Probeer die die collega-jongeren. Eens te overtuigen waarom ze chauffeur zouden moeten worden? Je hebt veel zelfstandigheid. Je, uh, ja, je bent toch verantwoordelijk voor je vracht en voor je materiaal waar je mee rijdt. Ja. En, en wat betreft de, de minpunten? Nee, je maakt wel uh, lange dagen. Ja, wij werken vier dagen in de week dan bij dit bedrijf. Dan komen we aan, ook aan de 48 uur zodra, die je uh, normaal vijf dagen zou maken. Ja. En dan hebben we één dag in de week standaard vrij. Mooi. kijk we hebben een, een, een lachende Arnold die komt uit de deur. Vertel. Mag geleverd worden, kijk. Ronnie, 5 voor half 12. We mogen eindelijk. Wanneer had je weggemoeten? 9 uh, uur vanmorgen. Je mag. Ik mag eindelijk. Hey, hey, eindelijk je werk doen. Eindelijk ja, ja. kunnen gaan. Wagen dicht. Rol dicht. Kan ik als uh, uh, autorijder, denk je, makkelijk instromen in, in zo'n in zo vrachtwagen? Of is dat echt een klasse apart? Nee, ik denk wel dat dat uh, mogelijk is. Dat je dat, uh, zeker o, makkelijk schakelen van 1 tot 5? Nou ja, dat is uh, ook weer een geval apart. Je hebt, uh, met schakelen heb je natuurlijk uh, heb je, uh, vier versnellingen in principe in één versnellingsbak. En dan kan je hem uh, splitten. En dan kan je hem ook nog stapelen dan heb je weer... Bijvoorbeeld 5,5. Uh, in principe, als je het uh, berekent, die half ook als de versnelling... kom je op 16 versnellingen uit. Ik ga het een keertje ervaren deze week. Ik ben heel benieuwd. Goeie reis. Ja, hier, hier. Ja, morgen stapt Maarten zelf in een leswagen om mee te maken... hoe dat nou rijdt, zo'n vrachtauto. Zometeen is het stand.nl. De stelling dan, het is goed dat werknemers salaris inleveren... om het bedrijf waar ze voor werken te redden.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 Bij graafwerkzaamheden in Twello is een graf gevonden van bijna 5000 jaar oud. Het was waarschijnlijk onderdeel van een grafheuvel. Het skelet is vergaan, maar het is wel te zien hoe de dode heeft gelegen. Verder lagen er in het graf een aardewerken beker, een pijl en een mes van vuursteen.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 En natuurgebied de Oostvaardersplassen trekt dankzij de bioscoopfilm De Nieuwe Wildernis veel meer publiek. Vorige week zondag kwamen er 1500 bezoekers. Normaal zijn dat er in deze tijd van het jaar zo'n drie tot 500 op één dag. De film ging vorige week in première. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Bij verkeersinformatie, Jolanda van der Velde. Na een aanrijding op de A4 Amsterdam richting Den Haag... is de weg dicht tussen Rudolf Arendsveen en Hoogmade. Uh, er moet straks ook nog technisch onderzoek plaatsvinden... dus dat gaat nog wel even duren. Vanaf knopend Burgerveen staat inmiddels 5 kilometer file. Verkeer richting Den Haag kan het beste omrijden... al vanaf knopend Burgerveen door de Borden Sassenheim te volgen... de route via de A44 en de N44. Dit is Radio 1. NCRV, standpunt NL. Jurgen van den Berg. 4% van de werkgevers heeft dit jaar het personeel gevraagd... om salaris in te leveren. Dat blijkt uit onderzoek dat van adviesbureau Berenschot komt... Volgens onderzoeker Hans van der Spek kunnen bedrijven vaak niet anders dan een loon of vragen om zo overeind te blijven. Op een gegeven moment is ook de situatie denk ik, van een aantal bedrijven. Kijk, bedrijven zullen dat niet voor niets vragen. Uh, dan is er dus echt iets aan de hand. Uh, en is het vaak een, een kwestie van, uh, van noodzaken of we overleven. Is het goed dat werknemers salaris inleveren om hun baan te behouden... of gaat het vragen van een loonoffer bij werknemers te ver? Ik praat erover met Errol Keijner. Hij is technisch bedrijfskundige, belegger... en ook nog adjunct directeur van de VEB, de Vereniging van Effectenbezitters. Maar meneer Keijner, die pet hebt u vanmiddag even afgezet, hè? Ik praat als privépersoon op dit moment. Goed, nou, dat, dat vinden we goed. Belegger dus en uh, technisch bedrijfskundige. We beginnen met drie keuzes aan het begin. Daar mag u hem ja of nee op zeggen. Een werknemer moet in deze tijd gewoon blij zijn dat hij een baan heeft... Uh, ja. Nederlandse werknemers kunnen best wat inleveren. Ja. Ik zou direct salaris inleveren als dat nodig is. Ja. Dan uh, de stelling. Het is goed dat werknemers salaris inleveren om het bedrijf te redden. Bent u het daarmee eens of oneens? SMS-tad naar 7070 kost 50 cent. U mag gratis bellen 0800 1101. U kunt stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doe het dan met standpunt. En meneer Keijner, ik wil van u ook graag weten... eens of oneens met die stelling? Ja, helemaal mee eens. En te meer als het een tijdelijk fenomeen betreft. Als een bedrijf structureel of over meerdere jaren... dit soort problemen heeft... zul je veel andere maatregelen moeten nemen... dan alleen een kaasschaaf over alle lonen. Ja, want het klinkt wel een beetje makkelijk. Hè? Het gaat slecht met een bedrijf... en dan moeten de werknemers daar maar voor opdraaien. Ja, nou in eigen belang zou ik zeggen. Je zult als bedrijf naar allerlei mogelijkheden kijken. Uh, het eerste waar je naar kijkt is je leveranciers een beetje gaan afknijpen. Dat zullen dit soort bedrijven zeker al hebben gedaan. En als laatste zul je gaan kijken naar je eigen medewerkers. Want je kunt ook tegen werknemers zeggen, uh, joh, werk een paar uurtjes uh, langer uh, voor hetzelfde loon bijvoorbeeld. Ja, als je zoveel opdrachten hebt dat er zoveel extra werk ligt... is dat uh, voor te stellen. Vaak is het echter zo dat de hoeveelheid werk beperkt is... maar dat je kostenstructuur het totaal van alle lonen vast ligt. Ja, maar dan, dan stel je terug uh, werknemers een beetje verantwoordelijk... voor het huishoudboekje van de werkgever. Ja, te meer. Ze zitten in hetzelfde bootje. Onafhankelijk van wie eventueel schuld erin is aan een, aan een malaise. Vaak zijn het externe omstandigheden, de markt en dergelijke. Maar uiteindelijk is er iedereen bij gebaat. Het bedrijf, de leiding, maar ook de werknemers, dat het bedrijf overleeft. Want je bent afhankelijk dus van de kapitein die het schip bestuurt. Dat is vaak de ondernemer. En daar heb je natuurlijk als werknemer eigenlijk niet zoveel... Uh, invloed op of die wel de goede beslissingen neemt. Nou, je hoopt dat een deel van de werknemers ook een uh, bepaalde sturende of adviserende rol heeft richting de top van het bedrijf... of de eigenaren van het bedrijf. Maar stel je voor dat de eigenaren of de top van het bedrijf... zo eigenwijs zijn en hun eigen ding doen... Ja, dan zul je daar inderdaad eerst mee moeten gaan beginnen. Op zijn minst vind ik dat als er loon wordt ingeleverd op tijdelijke basis... dat de top het voorbeeld geeft. Precies, want dat zullen heel veel mensen ook straks zeggen... als we naar de telefoontjes gaan van allemaal leuk en aardig, maar ik heb al zo weinig geld om handen... en dan uh, moeten we ook dat nog eens een keer inleveren... terwijl die bazen gewoon lekker rondrijden in hun uh, dikke auto's. Ja, ze zullen allemaal moeten inleveren. En de keuze zal wellicht zijn van een aantal van dit soort bedrijven... van uh, heb je wat minder loon, 10 of 20 procent minder, bruto, notabene... of heb je helemaal geen baan meer? Volgens mij is voor veel mensen de keuze snel gemaakt. Is het, is het zo zwart-wit vaak? Uh, soms wel. Er zijn bedrijfstakken waar het gewoon bijzonder slecht gaat. Uh, de bouw is een voorbeeld. Maar uh, ja, het is natuurlijk niet altijd zo. Uh, als de keuze zou zijn, we willen graag iets wat meer winst eruit gaan persen... en daarom moet iedereen uh, 10 of 20 procent minder geld gaan krijgen... dat zou geen verstandige beslissing zijn. Je moet dus echt kijken naar een tijdelijk fenomeen... waar bedrijven moeilijkheden zitten, allemaal de schouders eronder... en hoort salaris inleveren, wat mij betreft, bij. Ja. Is het ook de oplossing om uit de crisis dan te komen? Als we dit allemaal zouden doen, gaat het dan beter met Nederland? Nou, Volgens mij gaat het dan wel beter... Maar maar dat is niet de oplossing voor de crisis. Uiteindelijk is het niet zo dat iedere werknemer... top of niet aan de top... Uh, te duur is voor datgene wat hij levert. Op zijn minst zal ieder bedrijf moeten kijken... welke werknemers en welke managers en dergelijke... leveren waar voor hun geld... En de mensen die dat niet doen, daar zal iets mee moeten gaan gebeuren. Dat wil zeggen dat juist op die werknemers... dat daar een groot offer van gevraagd zou moeten worden. Hoe gebeurt dat niet? Gaat ofwel het hele bedrijf ten onder... of zullen die medewerkers uiteindelijk ook hun baan verliezen. Ja, ja. Want um, ik, ik zit ook tegelijk te denken, toch even aan die economie te denken. Als we minder in onze portemonnee hebben, omdat we gewoon minder verdienen... geven we ook minder uit, denk ik dan. En dat is dan weer niet goed voor de economie, heb ik intussen geleerd de afgelopen tijd. Ja, dat is, juist, dat is natuurlijk juist. Een groot deel van wat we verdienen gaat trouwens ook weer naar het buitenland. En die redenering door... Uh, Denkend wat u, wat u net noemt. Ja, laten we iedereen een verdrievoudiging van het salaris geven. Kunnen we nog meer spenderen? Zo <laughs> werkt het natuurlijk niet. Je moet uh, dat leveren op zijn minst voor wat je kost. En eigenlijk moet je nog veel meer leveren. En als we dat allemaal doen... dan gaat het uiteindelijk ook met de economie wel de goede kant uit. Hmm. En zou dat vrijwillig moeten gebeuren in uw plan? Of, of moet dat gewoon toch bedrijfsbreed uh, worden ingezet? Ja, ik, ik ben geen jurist. Het zou natuurlijk mooi zijn als dit kan worden afgedwongen. Ik kan me voorstellen dat er een soort versnelde procedure is... dan de rechter zou zeggen uh, ondersteund door... Een Weet ik veel, een of andere accountant die zei van dit bedrijf heeft geen levensvatbaarheid voor de komende drie tot zes maanden tijdelijk als er niets iets groots gebeurt. En ik kan me voorstellen dat een rechter op dat moment zou zeggen van tijdelijke basis mag een onderneming hier ingrijpen. Maar nogmaals, ik ben geen jurist en volgens mij in de huidige situatie in Nederland is dat niet eens zo makkelijk mogelijk. Nee, nee want ik bedoel als zo'n bedrijf, als de, stel dat je dan even die moeilijke periode doorkomt en het gaat weer hartstikke goed met zo'n bedrijf. Dan mag ik toch aannemen dat die salarissen ook weer flink omhoog gaan. Nou, Op zijn minst op het oude niveau. En het is natuurlijk ook zo dat bedrijven waar het heel goed gaat, structureel... dat er ook wat uh, losser wordt omgegaan met de personeelskosten. Dat mensen daar eerder salarisverhogingen krijgen. Het is daarom ook niet zo onredelijk dat als de tijden zwaar tegenzitten... dat ook de omgekeerde richting plaatsvindt. Hmm. We hoorden al even FNV-voorman Ton Heerts vanmorgen op deze zender reageren. Hij zegt, uh, ja, zo'n salarisverlaging, dat kan niet zomaar... Werkgevers zouden het moeten overleggen met de bonden. Ja, zo is dat in Nederland. Ik zou het bijna zeggen, helaas. De huidige structuur in Nederland is dat het nogal inflexibel is. Dat heeft ook te maken met ontslagrecht. Als je eenmaal een salaris hebt, dan, dan hou je het totdat je het bedrijf verlaat. Daar zou een keertje serieus over moeten worden nagedacht. Ook door de bonden. Wat mij aangaat, vanuit economisch perspectief... op de lange termijn draait een bedrijf en draait het land het beste... als iedere werknemer meer levert dan wat hij kost. ja. Maar vindt u dan bijvoorbeeld in Nederland dat de bonden overvragen? Want als ik zo die salarisonderhandeling ken, is natuurlijk niet allemaal tot achter de komma. Maar dan zie je toch dat er wel degelijk verantwoordelijkheid is, ook bij de bonden de afgelopen tijd. Ja, ik zie niet te schoppen tegen de vakbonden. In het algemeen zijn de loonstijgingen heel beperkt. En dat is volledig terecht. Af en toe hoor je wel eens wat wapen, wapengekletter in de media, waar nog bijvoorbeeld 3% voor een hele bedrijfstak wordt gevraagd. En zeker als een bedrijfstak is die toch lastig heeft. Ja, dat is natuurlijk ridicuul. Maar in het algemeen mogen we in Nederland niet klagen over de vakbonden. Nee. En en ja, bijvoorbeeld de ambtenaren die zitten al een tijdje op de nullijn. Uh, dus er gebeurt ook, uh, dat is natuurlijk iets anders, maar er gebeurt al wel veel op dit, op dit punt ook. Ja, het, het feit dat een salaris niet omhoog gaat, wil niet zeggen dat een salaris daardoor ook correcte hoogte heeft. Uh, het is heel wel mogelijk dat er bedrijfstakken zijn, en misschien horen ambtenaren daarbij trouwens, waar de lonen structureel al veel te hoog waren. En dan is het feit dat je salaris niet verder verhoogd wordt, is gewoon een voortzetting van een cadeau wat je al jarenlang hebt gekregen. Ja. Nou, u zei dat net ook al even, hè? De, de meeste loonoffers worden gevraagd in de bouw. Dat blijkt ook uit het onderzoek, 17 procent. Um, maar ja, daar gaat het ook al lastig. En, en de, de werknemers daar, die krijgen al heel veel klappen. Ja, maar de keuze is, heb je een baan? Of heb je een baan met een lager inkomen? Ik denk de keuze is snel gemaakt. Ja, iemand op onze site zegt, ja, de meeste mensen kunnen nog amper rondkomen. En dan zoiets vragen, dat is gewoon onbeschoft. Uh, als het dan onbeschoft is, dan is het nog uh, ja, volgens mij acceptabel... als diegene kan kiezen, geen baan of een lager loon. Het is niet altijd uh, een leuk verhaal wat je te vertellen hebt. Maar in dit geval is je onbeschoftheid misschien heel menslievend ja nou, We hebben net het gehad over die bonden die zich nou ja, redelijk gematigd gedragen dan toch, is onze beide conclusie. Uit onderzoek blijkt nu van ING dat een derde van de Nederlandse werknemers bereid is om salaris in te leveren. En dat is een stijging van 8%. Dus laten we zeggen dat besef dringt wel door bij de mensen. Ja, en uh, ik denk dat we telkens onderscheid moeten maken... tussen deze kaasschaafmethode. Iedereen uh, doet een stapje terug. 10%, 20% of 5%. Het meer fundamentele probleem... wat ook een goede tijd een keertje zou moeten worden bekeken... is dat je binnen een organisatie, binnen een bedrijf... binnen een bedrijfstak onderscheid moet maken... tussen mensen die meer leveren dan wat ze kosten... veel meer leveren dan wat ze kosten... en mensen die gewoon veel meer kosten dan wat ze leveren. En dat laatste is gewoon een issue... bedrijfskundig en bedrijfseconomisch... Ja, want daar hebben we ook al eens eerder over gesproken volgens mij op, op deze plek. Dat, dat ging er dan ook over dat ja, naarmate je maar ouder wordt en langer in een bedrijf bent, dat je automatisch ook meer gaat verdienen. Terwijl je misschien niet de beste prestaties levert. Ja, als je langer bij een bedrijf bent en dus meer ervaring en daardoor meer waarde kunt toevoegen aan het bedrijf, is een hoger loon volledig terecht echter, als het zo is dat je, omdat je ouder wordt meer loon krijgt en tegelijkertijd wil je vanuit jezelf een stapje terug doen, of het gaat allemaal te snel, of de energie is een beetje op, dan heb je gewoon een probleem als medewerker en je hebt ook een probleem als bedrijf als je veel van dit soort medewerkers hebt. Ja, en u hebt ook al eerder gezegd in deze uitzending je moet eigenlijk beginnen met de topsalarissen in zo'n bedrijf. Je moet sowieso altijd beginnen aan de top. De top moet het voorbeeld geven en het kan niet zo zijn dat als er een kaasgraaf wordt toegepast, zoals wat nu vandaag wordt besproken, dat de top bijvoorbeeld zegt, nou wij houden ons, uh, ons hoog totaal uh, basispakket met salaris en bonus. En de rest moet 10% inleveren. Dat kan natuurlijk niet. Mm. Ik voorzie juist het omgekeerde. De top levert 20% in, als symbool, he, gedurende een periode van zes maanden. En de rest van de organisatie bijvoorbeeld 5 of 10%. Ja. Nou, we hebben net die cijfers genoemd, he, dat een derde van de Nederlanders even grof weggenomen er wel wat voor voelt. Die zegt, nou als het dan moet, dan moet het maar. nou Heeft Capgemini dat een tijd geleden voorgesteld. He? Uh, u hebt ook gezegd in een column op Z24 uh, dat bestuurder Jeroen Versteeg daarvoor uh, als held mag worden aangemerkt. Terwijl hij toch ongeveer half 9 Nederland over zich heen heeft gekregen toen. En ik geloof ook zelfs dat het plan een deels is teruggedraaid daar. Ja, hij heeft enigszins zijn staart teruggetrokken. Hij was verrast over de, de reacties. Maar het feit dat ergens veel kritiek over is... of iemand wordt be, be, bejegend door allerlei, allerlei critici... wil niet zeggen dat diegene ongelijk heeft. Nee, dus u, u blijft erachter staan... dat het idee wat Capgemini toen heeft geïntroduceerd... om uh, nou, de mensen een salarisverlaging aan te bieden... Dat, u zegt dat, dat zou eigenlijk op meer plekken moeten gebeuren. Eigenlijk is dat een veel verstandigere methode... dan de kaasschaafmethode waar het vandaag om gaat. Als je de keuze hebt, iedereen 10% omlaag... of de mensen die gewoon te weinig bijdragen... 30% omlaag en de rest even op nul... en later plus 5%, dan kies ik duidelijk voor dat tweede. Ja, duidelijk. Nou, daarmee is de discussie geopend... want de mensen mogen nu gaan reageren... en komen kom zo meteen graag bij u terug, meneer Keijner, om de reacties door te nemen. Op onze site staat de stelling al een tijdje... en daar hebben nu 1050 mensen op gestemd. En het is echt... 50-50, dus 50% eens, 50% oneens. en De stelling luidt het is goed dat werknemers salaris inleveren... om het bedrijf te redden. Standpunt.nl, goedemiddag. Goedemiddag, ik spreek met Smit uit Rotterdam. Uh, ik wil even reageren op het standpunt natuurlijk. En daar ben ik falikant tegen. Uh, eigenlijk heeft dat te maken met de inleiding van meneer... als ik het goed heb, uh, technische bedrijfskunde... is natuurlijk een theoretische benadering van het probleem. En hij doet het wel op een zeer generaliserende manier... Alsof uh, werknemers uh, en werkgevers uh, van beide kanten niet bereid zijn om uh, de problematiek binnen hun eigen bedrijf aan te pakken. En als je dat natuurlijk zo theoretisch benadert, is alles te verklaren. Maar goed, we, we, we, we, dat, hebben, dat hebben we natuurlijk wel besproken al net even. Dat, dat er nu in de praktijk ah, al ja, wordt er gesproken over nullijnen en vakbonden die ja. niet altijd een enorme eisen stellen. Het wordt met een onderzoek gesteund. En dat onderzoek, daar geef je ook natuurlijk sociaal verwachte antwoorden... als werknemer of als, je als, als, als domein, of als, als je bevraagd wordt. Want dan vind je alles natuurlijk in de oplossingssfeer je prima. U, u nou, denkt dat in de praktijk wel. mensen niet bereid zullen zijn om het te doen? Nou, ik, heb het zelf, ik heb het zelf meegemaakt gedurende 25 jaar reorganisatie... in, in een bepaalde sector in Rotterdam... In Rotterdamse havens. Het wordt niet met gejuich ontvangen en het is ook niet zo dat werknemers daar echt klaar staan om het bedrijf te helpen. Bovendien hebben we dat ook kunnen zien in de 70 jaren met de loongolf. Toen vielen bedrijven gewoon om en er is nooit iemand geweest die bezwaar had gemaakt tegen het feit dat of de salaris al heel poosje op een normaal niveau stond, want dat mensen te veel verdienen, dat dat ook nog geen is, vind ik ook behoorlijk generaliserend. En mm bovendien -hmm. uh, uh, dat mensen uh, vervolgens het bedrijf op. Oeh, en nu valt hij weg met zijn verbinding? Maar goed, hij is duidelijk uh, over de stelling, want daar is hij het niet mee eens, deze meneer Smit. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag, ik spreek met Gerrit de Jong. Ik ben het wel eens met de stelling, maar ik heb wel een flinke kanttekening daarbij. Ik denk dat mensen het uh, meer en meer zat zijn om doelwit te zijn van uh, mensen die maar hoge salarissen verdienen, bonussen en dergelijke. En dan wordt het van de werknemer gevraagd: lever jij even wat in, want dan kunnen we het bedrijf redden. Inleveren is prima. Maar het kan niet zo zijn dat de werknemers in moeten leveren... en dat de top alles behoudt. Dus je dient een evenredige uh, verhouding daarin uh, te vinden. Maar daar begon meneer mijn... Keijner ook mee. Hè? Die zei van je moet beginnen aan ieder de top. Levert, ja, inderdaad, ieder levert wat in. Dus dat ben ik heel erg met hem eens. Maar ik vind wel, als het, dan het bedrijf weer gezond is... en uh, men maakt weer winst... Dan vind ik dat er wel iets tegenover moet staan. Dus er moet een evenredige winstdeling aan plaatsvinden tussen zowel top als ja. werknemers. En dat dient allemaal wel in verhouding te zijn, ook het inleveren naar ja. het salaris. Duidelijk, dank u wel. Stamperel, goedemiddag. Ja, goedemiddag met Ronald. Hallo. Uh, ja, ik ben het niet mee eens, want ik heb het nog nooit eerder gezien dat uh, bedrijven die grove winsten maken aan de personeel vragen: vindt u het erg dat we een loonverhoging uh, geven? Het hm. uh, tegendeel is waar, ze blokkeren elke loonverhoging, ook al gaat het heel goed. En nou willen ze gaan vragen of wij gaan kunnen meewerken. Ik vind het niet goed. En ik denk als er ooit een bedrijf is die dreigt failliet te raken... dan moeten ze met de billen bloot alles op tafel gooien... dat de werknemers echt zien dat het niet gaat. En dan kunnen er misschien de werknemers gaan meedenken. Duidelijk, dank u wel. Stam.nl, Goedemiddag. Dat was ik. Ja hoor. Ah, Jurgen, goedendag. Goeiedag. <laughs> hoe, hoe, hoe. wat een heftige uitzending. Hi hi hi. Hai, hai, hai. hai, hai a, uh, eens of principe, oneens met de stelling? Uh, in principe ben ik het uh, mee eens. En waarom? Uh, ik wil s'nachts wel uh, lekker kunnen slapen... en dat het zwaard van Damocles niet... Uh, s'morgens vroeg wakker wordt van... Uh, word ik ontslagen. Ja, dus dat is die keuze die Keiner ook voorlegt. Hè. Zeg, als je dan moet kiezen, dan maar even iets minder verdienen... dat het weer beter gaat met het bedrijf... dan dat je er helemaal uit uh, ligt. Uh -huh. Maar dan moeten we nou wel... Rakken, afspraken gemaakt worden. zodat het geld. TZT. weer uh, terugkomt. Ja. En dat kan volgens mij via een vakbond. Ja, en uh, dat zegt hij ook, hè? De vakbonden moeten er zeker bij betrokken blijven. Um... Absoluut. Ja. Oké. Okay. Jurgen, ja. ik geloof in. samen de schouders eronder. Dat is altijd goed. Jurgen, I wish you een uh, goeiedag. Ja, goeiedag. Um, Stand.nl, goeiemiddag. Goedemiddag, Hoestering met Marcel Wolfs. Hallo. Dag Marcel. Goedendag. Ik ben het uh, op zich uh, helemaal met de stelling eens. Ik uh, uh, zou uh, direct uh, uh, wat salaris inleveren als ik daarmee mijn baan uh, veilig stel. Uh, maar ik wil daarbij wel zeggen dat die meneer die, uh, die zeg maar, uh, het inleidende verhaal deed... Ik ben zijn naam even kwijt. Meneer Keiner. Uh, ja, precies. Uh, uh, dat die uh, ...op zich uh, nou, heel resoluut en, en doortastend in zijn stelling uh, uh, klinkt. Heel goed, denk ik, in deze tijd. Maar uh, ik denk dat die wel iets te gemakkelijk voorbijgaat... van het feit dat, uh, dat heel veel mensen, uh, uh, ik denk met name de arbeidersklasse... ...moeite hebben om de eindjes zonder elkaar te knopen. En ik denk dat dat wel iets te makkelijk wordt geroepen... ...dat die, uh, dat die wel even klaar zien kunnen leven als het ja. uh, nodig is. Dus nogmaals eens met de stelling, want ik... Uh, Wellicht verlies ik mijn baan volgend jaar. En als ik met 10% salaris in leven mijn baan ga houden... dan, dan graag, onmiddellijk. Ja. Um, maar heb... wel met de nodige mits en maar, niet e zomaar. Heb je het al voorgesteld aan de baas? <laughs> <laughs> ik denk dat het in mijn geval niet gaat helpen. Maar ja. anders zou ik dat zeker doen. Nou, we wensen je sterkte. Dankjewel. Marcel was dat. Stam.nl, Goedemiddag. Goeiemiddag. U spreekt met mevrouw Maas. Dan mevrouw Maas. Ja, ik... Uh, ik verbaas me over al deze mensen... Eh, die ik niet hoor zeggen dat als er winst gemaakt wordt... dat er dan gedeeld zou moeten worden ook. Want ik ben het ermee eens, in slechte tijden houden we elkaar op de been. Mm. Maar in goede tijden gaan de, de top met de winst strijken... En dat vind ik zo onrechtvaardig. Dan zouden ze ook naar het personeel moeten kijken, zegt u. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Nou, het, ik ben het er niet mee eens... want er zouden alle, alle CEO's uh, en vakbonden uh, niet meer bestaan. Uh, wat wel terug moet komen, wat je in de zestige jaren had... wat kwam, breng bij winst uh, gewoon elk jaar een tandje of een dertiende maand. Winst hm. is winst, anders draait een bedrijf niet. Ja. Dus dat, dat de, de, de werknemers ook mee profiteren van, van eventuele winsten? Ja, nou winsten, dat, dat is, dat, uh, als het eigenlijk goed draait, dan breng je een tandje En ja. dan heb je een zuiver gehalte. En een CEO is een CEO, daar kan je niet aan tonen. Moet je onder het CEO, dan gaat de boel kapot, klaar ja. uit. Dan ja. zal je ook, en anders kun je nooit de groei van de economie krijgen. Onmogelijk. Duidelijk, dankjewel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, meneer Jans, hoi. Dag. Ik, ben, ik ben zelf een kraammachinist. Ik moet zelf uren inleveren die we dan opmaken in de winter. Maar oh, ik vind eigenlijk als ze gaan vragen dat we nog meer geld moeten inleveren. Naar salaris. Dat eigenlijk een derde van het bedrijf uh, bij ons zal moeten doen. En, en, en weet je, is, daar, is daar animo voor ook, denk je, of niet? Nou, weet je wat het is? Van, ik vind dat er weinig animo is. Want zitten, zo zitten wij in de transportceo. En ja. wij moeten het al hebben van onze overuren. Ja. Nu, nu heb je collega's van ons. Die al gewoon zeggen van, luister eens. Als wij een gegeven moment de uren moeten inleveren, kan ik bijna niet meer rondkomen. Ja. Dus wacht even, je hebt een soort basissalaris, en door die overuren die je maakt, eh, wordt, dat, wordt dat flink opgekrikt. Wij bouwen een bussen op van 160 overuren. En die, wanneer het in de winter rustig is, ja. moeten wij daar gebruik van maken. ja. Dan ja, ja. Dan zitten wij daarvoor thuis. Dus wij leveren eigenlijk uren leverend. Daarin zijn wij flexibel. Je werkt in feite een half jaar, een heel jaar in een half jaar. Nou, we aan de 160 oorvieren wat we opbouwen. dat komt dan heel zwaar in een buffer voor de winter dan, wat ik zeg. Ja. En die gaan we dan gebruiken. Ja, ik snap het. Oké, okay, dankjewel. Stap Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Met Woordman spreekt u. Dag meneer Woordman. Ja, ik ben eh, ook tegen de stelling eigenlijk. Want ja mensen hebben het allemaal al alle een beetje gezegd. De bazen die hebben wel geprofiteerd toen het goed ging. En nu kunnen de gewone mensen kunnen ingaan leveren. Ja. Oké, okay, nou dat gaan we in ieder geval. Dat hebben we hebben meer gehoord in de laatste middag, dus dat gaan we gelijk. Ik heb nog wat anders dan wat ik even wilde zeggen. Ja. Als de Kamerleden en de regering die meeste vichten zelf voor het land... hadden die mensen naar zelf geld meer leveren. Ja. Die verdienen genoeg. Dank u wel. Um, we gaan snel terug naar Errol Keijner. Hij is technisch bedrijfskundige en belegger... en praat in die hoedanige met ons mee. De, de pet van de VEB heeft die even afgezet vanmiddag. Wat vond u van de reacties, meneer Keijner? Ik vond toch een aantal interessante en ook constructieve reacties. Eén was van een mevrouw die zei van... winstdeling zodra de boel weer op orde is. Ik vind het een sympathiek idee dat je zegt... als de tijden minder zijn allemaal een stapje terug, waarbij de top natuurlijk het groot, de grootste stap zal moeten doen, naar mijn mening. En als het even wat mee zit en heb je een plusje, dan misschien een winstdeling voor diegenen die inderdaad die stap terug hebben gezet. Ja, maar heel veel mensen zeiden er ook gelijk bij, dat is wel een beetje de ideale wereld, want er zijn natuurlijk bedrijven geweest die flinke winsten hebben geboekt en uh, nou ja, dan werd dat niet altijd in de praktijk gebracht. Ja, dat, dat kan, maar het feit dat iets in het verleden is misgegaan wil niet zeggen dat je daardoor dit probleem zomaar van tafel moet gaan schuiven. Als het gewoon zo is dat een bedrijf op omvallen staat en er iets aan de kostenstructuur moet gebeuren, kijk je eerst naar je leveranciers. Die stap is altijd snel gezet. En daarna moet je kijken naar je eigen kosten. En dan kijk je naar topmanagement. Dan kijk je naar het middenkader. En dan kijk je naar iedereen anders die in fabrieken en dergelijke ook werkt. En daar zitten gewoon heel veel kosten. En dan zul je aan moeten gaan snijden op tijdelijke basis. Ja. En dan zijn er mensen, ook die, die waren ook onder de, onder de bellers... die zeggen, ja, ik heb het al niet heel breed. En dan wordt mij nu gevraagd dan om eventueel nog wat in te leven. Ja, alle begrip en sympathie daarvoor. En ik heb zoveel sympathie voor die mensen dat ik ze het gun... dat ze hun baan zo lang mogelijk kunnen behouden... En ik wilde dat bij direct ook nuanceren. Ik vind aan dit soort situaties die tijdelijk behoren te zijn. dat de top en het, het hogere kader. De grootste, het grootste offer uh, zal moeten gaan brengen. Als voorbeeld. Ja, ik, heb net, ik ga zometeen de, de voorlopige tussenstand melden. Um, uh, in dat onderzoek wat, wat we aanhaalden net. Dat bleek dat een derde er wel mee eens was. Nou, we stonden net op 50-50. Dus dat is al winst. Mensen, mensen staan er wel open voor, heb ik het idee. Ja, het, dit is ook volstrekt uh, redelijk. Het zou een heel ander verhaal zijn als je zou zeggen van, laten we de, de gewone man die vandaag een paar keer naar voren kwam en de gewone vrouw extra pakken en die hebben toch geen weerwoord. Dat is helemaal niet de insteek. En dat is in Nederland ook helemaal niet reëel om dit uh, te, te gaan verlangen. Ik denk met de, met, met de voorwaarden, dat het de top het, het voorbeeld geeft, dat een tijdelijke situatie is voor een bedrijf een zware problemen. Je kunt eigenlijk niet erop tegen zijn, lijkt me. Nee, maar goed, tegelijkertijd zei die eerste meneer geloof ik, het is ook een beetje een sociaal gewenst antwoord als, als zo'n vraag wordt gesteld, want we hebben bij Capgemini bijvoorbeeld gezien uh, dat er gelijk een hele hoop aan kritiek over zo'n iemand heen komt die dat voorstelt. Ja, uh, dat klopt. Uh, wellicht uh, zeggen mensen eerder iets... en als het hunzelf betreft, dan uh, zeggen ze misschien... nou, laat, ik, ik heb liever mijn hoog salaris... en ik zie wel over twee maanden dat ik mijn baan nog heb. Ik denk tegelijkertijd in de praktijk... als mensen met hypotheeklast geconfronteerd zitten... Uh, kosten van kinderen en uh, ga ze maar door. En het ziet er echt slecht uit voor het bedrijf. Dan tel je je knopen en dan zeg je... nou, dan eventjes de, de broekriem aanhalen. Als je 20% minder salaris uh, bruto hebt... dan scheelt je misschien 15% netto als je wat lager inkomen hebt. En dan scheelt je 10% als je een hoger inkomen hebt. Heb, ...dan is dat een keuze die je tijdelijk zult gaan maken naar mijn oordeel. Ja. Dank dat u meedeed in stand.nl opnieuw. Errol Keiner is dat. En ik kijk nog even naar onze site, want daar staat een voorlopige tussenstand. U kunt trouwens de hele middag blijven stemmen he, op die stelling. Um, intussen 1158 mensen hebben dat gedaan. En er is wel wat veranderd. Klein beetje weliswaar, maar toch. 51% is het nu eens met de stelling. 49% oneens. Nogmaals, u kunt blijven stemmen op www.stand.nl. Houd de radio aan. Zometeen na twee Thijs van der Brink en Elsbert Gruteke. in Dit is de Dag. Ik wens u een prettige maandag. Goedemiddag.